zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Medisch specialisten draaien op donderdag 7 oktober zondagsdiensten. Ze protesteren daarmee tegen plannen van minister Klink... om ziekenhuizen meer invloed te geven op het werk van vrijgevestigde specialisten... De ziekenhuizen mogen van hem gaan bepalen welke zorg de artsen moeten leveren en tegen welke prijs. Volgens de specialisten gaat daardoor de kwaliteit van de zorg achteruit. Op de actiedag op 7 oktober werken medisch specialisten alleen op de spoedeisende hulp. Burgers moeten meer worden aangespoord om te breken met ongezond gedrag. Dat zegt de Raad voor Volksgezondheid en Zorg. De Raad vindt dat de burgers zelf eerst verantwoordelijk zijn voor hun leefstijl. Volgens de Raad moet de eigen bijdrage van de zorgverzekering omhoog en kunnen verzekeraars gezond gedrag belonen door bijvoorbeeld het eigen risico kwijt te schelden. Volgens de Raad is een van de belangrijkste prioriteiten om het aantal rokers terug te dringen. In de Afghaanse hoofdstad Kabul wordt opnieuw geprotesteerd tegen Amerika en tegen de regering van president Karzai. De afgelopen anderhalve weken is in verschillende Afghaanse steden geprotesteerd tegen het plan van een Amerikaanse dominee om Korans te verbranden. Bij de betoging in Kabul zijn honderden mensen op de been. Ze roepen leuzen als dood aan Amerika en dood aan Karzai. Ook wordt er met stenen gegooid en de politie heeft schoten gelost om de menigte uiteen te drijven. Het aantal mannen van boven de 100 is voor het eerst in 20 jaar flink gestegen. Vorig jaar kwamen er 36 mannelijke 100-plussers bij, waarmee het totaal aantal op 246 kwam. Dat is nog altijd veel minder dan het aantal vrouwen boven de 100, want dat zijn er zes keer zoveel. Hun aantal is sinds de jaren 80 flink blijven stijgen, terwijl het aantal mannelijke honderd-plussers al die jaren ongeveer gelijk bleef. Dat het aantal nu stijgt komt onder meer doordat mannen in de jaren 80 gezonder zijn gaan leven. Het weer eerst nog vrij zonnig, maar later ontstaan er stapelwolken met in het noorden kans op buien. Het wordt ongeveer 17 graden en er staat veel wind. Dit was het NOS Journaal.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 Zij organiseren volle maandsvieringen. het Haarlemse Heksencafé. Uh, ze hebben een occultshop, uh, Mandro, Mandragona. Mandragora. Oh, zie je, kijk, dat bedoel ik. En ze geven workshops in gebruik van kruiden en wierook maken. Tevens beheerden ze de Haarlemse Mysterieschool. Als medepresentatrice is vanavond Mario van der Linden aanwezig. Mario is een goede bekende op de zender en bij Inspiratieradio maakt zij deel uit van het team. Welkom Alexander en welkom George.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 Some far away turn to the yellow trees And life is everything God meant to do to me When well, Jesse's singing soft as the joy of rain, rain today mm. She calls me angel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 Singing me to sleep tonight, Jesse singing.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 Ik ben niet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 ja, daar weten de telers hier uh, ook alles van in de, in de regio. Het is dat een soort de, agrarische kalender bijna. Ja, ja. En de ja. kou moet eroverheen om, uh, om, om het juist weer allemaal uh, in bloei te krijgen. Ja, ik heb ook begrepen dat je bij bepaalde maanstanden bepaalde dingen ook heel erg goed kan doen. Planten, ja. uh, haar knippen. Ja. Ja, juist, ja. Ja, ja. Dus de, de ja. biologisch dynamische landbouw. Uh, Vroeger heeft men ook altijd in dat ritme geleefd, hè, zeg maar. Ja. ja.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 Soms 13, ja, ja, De dat blauwe maan, ja, de blauwe maan vier of vijf jaar, geloof ja. ik. Ja. ja, dat is dus heel kort, is maar. dat maar. Dus heel zeldzaam, dus vandaar de uitdrukking van: Hey, is een blauwe maandag ergens lid van geweest ja, enzovoort. Ja, ja, ja. ja. ja. ja. ja. Um, hoe vieren jullie die volle maandavonden? Uh, uh, dat is al per keer eigenlijk. Um, elke keer is er ook een, uh, een creatief gedeelte, zeg maar waarin uh, de deelnemers dingen maken, maar. Um,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 I put a spell on you. I put a spell on you because you must. Stop the things you do you do.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 He deals the cards as a meditation And those he plays never suspect He doesn't play for the money he wins He doesn't play for respect He deals the cards to find the answer The sacred geometry of chance The hidden law of a probable outcome The numbers lead a dance I know that the spades are the swords of a soldier I know that the clubs are weapons of war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 Dus uh, ja, die zorgt er wel voor spannende toestanden. Ja, hm. ze staat ook echt in de in de stadarchieven. Uh, Vermeld. Uh, ja, okay. als de uh, hele uh, babbe trouwens. Oké, okay, dat is jammer, want ik vind wat ik. Uh, nou, we hadden dit nummer natuurlijk gedraaid als we dit antwoord geweten hadden. <laughs> ja. hadden niet ja, maar um, nou haar standbeeldje staat nog in Jorestraat. Uh, uh, Oké. Okay. Ja. ja, het is uh, een nummer wat uh, door. Um, uh, hoe heet hier op de Nijs, bekend geworden is. Maar het is eigenlijk ja. geschreven voor Adèle ja. Bloemendaal. Ja. En ik vind hem van Adèle zo ontzettend goed. Want hij is A, met haar schelle stemgeluid. Ja. Haar, haar ja. bijna asociale stemgeluid. En dan in de ik-vorm. Nou, ja. het is een toppertje. En ik, en ik meen dat Lennart Nijg uh, het heeft het geschreven. geschreven. Ja. En, ja, ja, ja. Ja, Lennart Nijg heeft ook al... Adèle heeft ook al een hoge heksfactor, ja. vind ja. ja. En Lennart ja. Nijg heeft ja. al eerder geschreven over, uh, een, uh, over de Hollebal met Kraantje Lek. Heeft hij een mooi lied geschreven. Zij heeft boven een uh, schoenwinkel gewoond waar ik gewerkt heb. Dus uh, dat is ah. altijd Ik kwam er iedere dag tegen toen de tijd. Ja. Maar we gaan ja, nu de cirkel naar, is een, rond. naar een volgend nummer. Want we komen een beetje met de tijd. Het volgende ja. nummer dat is uh, Bedtime Story van Madonna. Hele mooi. Ja. Let mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.